Christiaan Bonebakker met het NOS Journaal. Leiders van Israël gaan ervan uit dat Hamas het nieuwste voorstel voor een staakt het vuren en een gijzelaars gevangenenruil afwijst, melden Israëlische en Amerikaanse media. Hamas zou vinden dat het voorstel dat op tafel ligt niet ver genoeg gaat, omdat er niet zwart op wit staat dat de oorlog stopt. Voor het eerst in bijna 25 jaar heeft het Russische gasbedrijf Gazprom verlies geleden. Door de teruggelopen export naar Europa leed Gazprom vorig jaar 6,3 miljard euro verlies. Door de oorlog in Oekraïne willen Europese landen geen Russisch gas meer. Voor de oorlog haalde Europa 40% van het gas uit Rusland, nu nog maar 8%. De export van Gazprom naar met name China nam wel toe, maar niet genoeg om de verliezen in Europa te compenseren. Een voormalige Belgische sluismeester wordt ervan verdacht dat hij twee jaar geleden aan de Belgische kust sluizen en pompen heeft opengezet. Dat zou op zes plaatsen zijn gebeurd. Daardoor had een groot gebied onder water kunnen lopen. Een andere sluismeester, zijn neef, ontdekte per toeval dat de sluizen open stonden en sloot ze weer. Als hij dat niet had gedaan zouden vier Belgische badplaatsen waaronder Blankenbergen en De Haan zijn ondergelopen. De verdachte van 42 stond de afgelopen dag voor de rechter. Zijn motief is nog onduidelijk. In september gaat de zaak verder. Bayer Leverkusen heeft een grote stap gezet naar de finale van de Europa League. De Duitsers wonnen de eerste halve finale wedstrijd met 2-0 bij AS Roma. In de andere halve finale speelden Olympique Marseille en Atalanta met 1-1 gelijk. Ook in de Conference League werden de eerste partijen in de halve finales gespeeld. Olympiacos verraste in Engeland met een 4-2-uitzegen op Eston Villa. Fiorentina won in eigen huis met 3-2 van Club Brugge. De returns van alle halve finales zijn volgende week. Het weer. In het midden en zuiden nog buien met plaatselijk onweer. Minima vannacht tussen 10 en 13 graden. De dag begint regenachtig. In de middag vanuit het zuidoosten opklaringen en meer zon. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. So a bad little but it's okay.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 The heart in me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 to bed with me?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 Punt 9 me